Popdive, popdiva Lady Gaga heeft haar concert in Indonesië afgezegd... na dreigementen van islamitische fundamentalisten. Het zogenoemde Islamitische Verdedigingsfront noemde Lady Gaga... een boodschapper van de duivel en dreigde met chaos en geweld. Haar sexy kleding en uitdagende danspasjes bederven de jeugd, stelt het front. De Indonesische autoriteiten wilden dat Lady Gaga haar show... vanwege de dreigementen zou aanpassen, maar dat weigerde ze.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 Deze maand zijn in Afghanistan al 33 NAVO-militairen omgekomen. En het dodental voor het jaar staat inmiddels op 165. Het weer. Zonnig en droog. Het wordt van 18 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. In het oosten is er een kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Op de A58, op Zoom richting Vlissingen, staat tussen op Zuid en een 4 kilometer. En verderop staat bij Kruiningen een file van 3 kilometer. Goedemorgen, welkom bij Lekker weg in eigen land. Wilt u gaan wandelen of fietsen, maar weet u niet goed waar? Kom dan naar een van de toeristische overstappunten. Bij een top kunt u eenvoudig uw auto parkeren om vervolgens diverse fiets- en wandelroutes op te pakken. Kijk op toproutenetwerk.nl voor meer informatie. Een kaleidoscopische crossover van Oost en West. Ontdek de 54ste Tongtong Fair. Nog tot en met tweede Pinksterdag op het Malieveld in Den Haag. Van dangdoet uit West-Java tot kleinkunst van Indo-Zuid-Nederland. De krant Passar en de Eetwijk lekkerder dan ooit. Surf naar indies.nu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 Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. De geschiedenis van het fanatisme, de geschiedenis van helstaatsverwachtingen... de rode draad in twee eeuwen terroristische bewegingen... is de jihad van nu een totaal nieuw fenomeen... of een voortzetting van de vroeg-christelijke en later ideologische strijd. Het onderwerp is jarenlang bestudeerd door onze gast... de eerste hoogleraar in terrorisme en contraterrorisme in Nederland en hoogleraar Inlichtingen en Veiligheidsstudies Bob de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor ons ligt zijn boek dat deze week werd gepresenteerd... op weg naar Armageddon, de evolutie van het fanatisme. En zou de geschiedenis ons lessen te leren hebben, dan is dit wel een belangrijke. En we horen dat zo. Ja, en na half elf, na de column van journalist en oud-journaallezer Philip Felix... een gesprek met onze tweede gast van vanochtend, Meindert Venema. Hij nam onlangs afscheid als hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam... met een afscheidscollege over zijn idee voor Nederland. En hij schreef ook onlangs een bundel die uitkwam onder de titel Help... De dokter verzuipen ook, zeggen. Maar het is natuurlijk help. De elite er verdwijnt. Uh, 40 jaar verzameling essays van Minded Venema Maar betrokken. Ja, dat klinkt lekker zo ziek. Betrokken politicoloog en professor bij wat er zo in Nederland al gaande is. En ik, mag ik zeggen dat je constateert dat Nederland enigszins ziek is? En nee. Wat, dat nee, vind ik niet zo. Nee, nee, nee. Dat zie je toch ziek. Is. Nee, de elite. Uh, die uh, functioneert niet meer naar behoren. Dat is wat anders, maar dan kan je toch niet zeggen... De, de, daarmee is Nederland ziek. Dus als de elite een, een beetje hoofdpijn en koorts heeft... dan wil dat nog niet zeggen dat het heel het land naar is het. de verdoemenis gaat. Nou, Daar gaan we het straks verder over hebben. En dan na het nieuws van 11 uur, zoals gewoonlijk, aan het eind van de maand... de recensies van deze maand verschenen historische boeken... met historici Hans Renders en Hans van der Horst. En tot slot... Rond half twaalf in de documentaire serie het spoor terug. For your own safety. Het slot van een tweeluik over de cockpitcrew. Vorige week de stoerdessen, nu de piloten. Over de KLM in de jaren na de oorlog... toen vliegen nog primitief en risicovol was. Een programma van Laura Stek. Maar voor we daaraan beginnen even het nieuws over onze jongens... op het komende Europees kampioenschap. Goedemiddag. Nou, dit is dus Kharkiv in Oekraïne. Hier gaat Nederland dus in de zomer drie wedstrijden spelen. Drie groepswedstrijden tegen Duitsland, tegen Portugal, maar eerst tegen Denemarken. Dan verblijft de ploeg van Van Marwijk niet hier. Niet in deze stad, Kharkiv, en ook niet in de regio, maar in Polen, in Krakau. Daar eet men, daar slaapt men, daar treedt men, daar praat men met de pers. Men verblijft liever in het Poolse Krakau. Nou, dat het Nederlands elftal graag in Krakau verblijft... dat is te begrijpen. Zeker voor iedereen die ooit in Krakau is geweest, want wellicht de leukste stad van Polen, een bruisende student- en toeristenstad met de meeste cafés per oppervlakte geloof ik in Europa. Schitterend plein, prachtig kasteel, maar ook een stad die 60 kilometer verwijderd is van de meest vreselijke plek in de wereld, Auschwitz, Oswintje. De meeste toeristen die Krakau bezoeken gaan ook met de bus naar het museum Auschwitz, dat vorige week, vorig jaar moet ik zeggen, een recordaantal van 1,4 miljoen bezoekers ontving. En zo ook het Nederlands elftal. Deze week werd bekend dat de Nederlandse historicus Herman Pleij... in het trainingskamp was uitgenodigd om de spelers van Oranje... voor te bereiden op hun bezoek aan het vernietigingskamp. Daarover spreken we nu met sportjournalist Frits Barend aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Barend. Goedemorgen. U staat langs het sportveld, zo te horen. Nou nee, ik sta de ingang van het stadion. Uh, de tweede club van Mallorca kan promoveren naar de eerste divisie te vinden in de divisie A. En met 18.000 mensen voor 5 euro verdienen we binnen. Een aantal vrienden van mij zeiden: ga mee, dat is een historische burg. En die beste is al op half elf. Het, het, ja, het klinkt daar heel enthousiast. Um, ja, het is, uh, het is ontzettend leuk. Staat u in de maar, rij? Want ja, we, kunnen u, we kunnen eigenlijk de Spanjaarden om u heen bijna beter verstaan dan u. Ja, ja ik sta inderdaad op die statie om staat Ja, ja. ja je, je kunt ze niet even uitzetten. Nou, ik, ga, ik kan even een... Uh, <laughs> ik zal wel proberen. Zet ze even uit. <laughs> ja, goed. Uh, het Nederlands elftal gaat naar, uh, naar Auschwitz, straks. Ja. Um, um, is dat een goed idee? Bent u blij, vindt u het verstandig? Ik vind het een fantastisch idee. Het is ontstaan uh, Hans Joysma, de elf van die ooit in 1978 als hockey international de zilveren medaille bijgedaan de van Jorge Videla, de toenmalige spiegelleider in Argentinië, die heeft het idee opgepakt, heeft het in de begeleidingsgroep gegooid van Marwijk, Kees Janspa, die waren meteen enthousiast. En toen hebben ze het plan uitgewerkt omdat ze vonden, we hebben een heel veel culturele helft. Al. De Holocaust is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis. Uh, we hebben nu weer te maken met het fascisme. En omdat ze in Krakau waren, om uit te leggen aan die spelers wat het precies inhoudt, wat het is, hebben we dus besloten naar Auschwitz te gaan. En om dat goed voor te bereiden, we hebben ze dus gezocht naar iemand die breed georiënteerd is. En cultuurhistoord is, hebben ze Herman Pleij uiteindelijk benaderd. En die schijnt afgelopen maandagavond een zeer interessante toespraak te hebben gehouden. Een uh, van een uur, anderhalf uur. Hij zal smiddags praten. Dat was een onverwachte controle En toen wel de markt begonnen met Herman de Leerop en in de pleit En die diergelijk naar vandaag te plaatsen. Want anders kunnen tien spelers u niet volgen, niet horen. en We wilden graag allemaal u vragen of u reden horen. Dan zaten zeven uur na de zin is Herman begonnen. Ze hebben tot een uur aan de markt gehoord. Alle spelers, eh, van Kuiten, de Boelen, Roos, van Persie eh, tot Nuit de Jong. Iedereen was zeer onder de lucht. En ja, verheugd is een raar woord. Maar was zeer trots dat ze hierbij betrokken waren en dat ze voor kunnen bezoeken. Ja, dit, dit, dit was iets wat nog niet bij hun kennis hoorde? Nou, ze wisten er wat van. Uh, de meeste spelers weten of, of wat er gebeurd is. Maar ja, dat heeft ook te maken met het onderwijsrecord. Er is niet meer zoveel gezien onderwijs over de Holocaust. En uh, de begeleiding had iets dus gezegd, wij zijn van plannen naar Oudfus te gaan. En in de spelergroep is er ook meteen ja, hoe raar dat eh, positief ontvangen. Zeggen, ja, we willen dit deel van de Nederlandse geschiedenis, willen we graag meer over weten. Is dat, is dat op een of andere manier ook beïnvloed door het feit dat bekend is geworden dat de manschaft ook gaat? Nee, heeft er niets mee te maken. Het is al een jaar geleden, het moment dat ze wisten dat ze graag zitten... Is het plan bij de, bij de begeleiding al opgekomen? En hebben ze het in de loop van de afgelopen jaar uitgewerkt die ik aan het vragen Er een auto's geplak ook met de organisatie en auto's gesproken, hoe gaan we dat doen? Er kreeg geweldige, geweldige gidsen mee. En uh, dat is, er is iets met de grote bandja was dus later in de buiten, Die waren er wat ja. later bij. Nog, nog één vraag, u bent een beetje moeilijk te verstaan. Dus wat dat betreft houden we het gesprek misschien ietsje korter, maar. Ja. Het is een rare vraag, maar het dient toch gesteld te worden. Um, het Nederlands Elftal gaat vanuit Krakau naar Auschwitz. Nou is iedereen die daar geweest is, weet dat hij daar dagen van diep onder de indruk is. Want het is een, uh, een ongelooflijk bezoek wat je daar brengt. Uh, de, de, de, de, de meest verschrikkelijke schuldige plek op aarde. Ja, ja. Dat kan toch niet goed zijn voor de voorbereiding? Ja, dat uh, Ik ook allerlei... Ik U valt even helemaal weg, meneer Barend. Oh, nou, dat is een vraag die bij ons ook, die zij zich ook gesteld hebben bij de begeleiding. In hoeverre zal ik beïnvloeden, maar iedereen gaat er naartoe die in al is. En zij vonden dat die nederlands elf spelers moeten dit aan kunnen en kunnen dit ook aan. Daar ben ik ook verkopen. Ja. Maar, maar dat bleek ook wel na, na, na het gesprek met ik heb dat, dat ze allemaal uh, ja. Nou ja, ik vind ik niet zo tof verheugen, maar blij dat ze het mogen meemaken. Het ging gisteravond niet zo lekker eigenlijk. Hè? Uh, ik wil niet gelijk een oorzakelijk verband leggen tussen het de, de optreden van Herman Pleij en het spel van gisteravond. Maar goed. Dat doen als jou was. Nee, dat zullen we maar niet doen. Hè? Ja. Maar, uh, meneer ja, Barend. We moeten het afsluiten, denk ik. Ik wens u een hele genoegelijke ochtend daar in Mallorca. hoop dat ze winnen. Dank u wel. Oké, Ja. U hoorde, als u hem niet kon verstaan, Frits barend over het bezoek van Oranje aan Auschwitz. Radicale gelovigen hebben in hun tijdperken steeds meer onheil veroorzaakt dan alle schurken en psychopaten tezamen. Dat citeert historicus Bob De Graaf in zijn nieuwe boek Op weg naar Armageddon: De evolutie van fanatisme. Twintig eeuwen lang hebben fanatici legitimering gezocht voor het gebruik van geweld. En een terugkerende legitimatie is de wens geweest om God's rijk op aarde te vestigen. De fanatieke terroristen die strijden voor een nieuwe orde... zijn dus echt niet alleen van deze tijd. Tot het einde van de 18e eeuw was religie... de enige rechtvaardigingsgrond voor terrorisme. En daarna kwamen ideologieën als nationalisme, anarchisme... of marxisme daarvoor in de plaats. Intussen vallen de meeste slachtoffers weer... dankzij religieus geïnspireerde terroristen. Bob de Graaf, hoogleraar inlichting en veiligheidsstudies... de terroristen-expert bij Uitstek... meent dat het huidige fanatieke islamitische terrorisme... geen breuk is met het verleden... maar een voortzetting is van ontwikkelingen... die ook in het Westen plaatsvonden. Hoe dat zit, komt hij ons vertellen. Goedemorgen, Bob, nogmaals. Ik tutoieer, want we kennen elkaar al uit de begin jaren 80... toen nog slechts twee van de 64 actieve terroristische bewegingen... religieus van aard waren. In, intussen zijn... Het merendeel van de terroristische beweging religieus van aard. Ja, uh, die, die legitimering die is enorm toegenomen. Uh, dat heeft ook geleid tot angst bij de bestrijders van terrorisme. Omdat mensen die uh, in naam van religie uh, geweld plegen... over het algemeen grotere aantallen slachtoffers maken... veel gewelddadiger aanslagen plegen. Want... Um, zodra je, je kunt beroepen op een hogere macht en kunt zeggen... Uh, wij doen dit in naam van God, uh, dan zijn eigenlijk de morele remmingen veel minder dan... Bij mensen die het bijvoorbeeld om politieke redenen doen. En denken nou aan het eind van de uh, strijd moeten wij nog een keertje aan de onderhandelingstafel. Dus wij moeten uh, uh, zowel onze eigen achterban, niet te veel van ons vreemden. Als uh, de, de, degene met wie wij uiteindelijk uh, moeten gaan praten. Uh, terwijl bij mensen die het in naam van God of om het bereiken van het heil doen. Is er een idee van wij zijn de uitverkorenen en de rest zijn de verdoemden. En daar is gewoon, daar hoef je geen consideratie mee te hebben. Met met God onderhandel je niet. Dat nee, is, uh, dat is ja. Maar ik weet niet wat is dan het verschil tussen, want, want zeg je nou God en het heil, of zeg je alleen God? Nou, het kijk, want, kijk, als het uh, om het heil gaat. Uh, overwinnen Stalin, Mao. Uh, alle mensen die in naam van God gemoord hebben. Ruimschoots natuurlijk. Ja, uh, nou dat, dat, dat is ook eigenlijk... Uh, in de naam lijn van de in... mens is meer gemoord en de naam van God. Laten we dat gewoon even vaststellen ja. hier aan tafel. Ja. Nou, dat is ook eigenlijk de lijn in mijn verhaal. Ja. Uh, dat ja. je uh, tot aan de 18e eeuw... Uh, is het heilsrijk, is religieus gekleurd. Ge ge ge Mensen denken dat uh, bijvoorbeeld... Uh, God in Münster uh, op aarde zal komen. Dat is het idee van de wederdopers... die daar in 1534, 1535, anderhalf jaar... Uh, de lakens uitdelen. En... Uh, je ziet dat in de loop van de 18e eeuw... eigenlijk aan het begin van de 18e eeuw... heb je de, het eind van, van het religieus geïnspireerde uh, geweld... in termen van heilsrijk in West-Europa. Uh, en dan zie je dat aan het eind daarvan eigenlijk... Uh, de ideologische variant zijn intrede doet... Uh, met, met, met Robespierre tijdens de Franse revolutie. Uh, en dat daarna eigenlijk... je lange tijd een soort half-half situatie hebt. Dus Robespierre is ook nog half religieus geïnspireerd... half ideologisch. Uh, dat geldt eigenlijk ook voor heel veel van de Russische revolutionairen in de 19e eeuw. Uh, en dan zie je eigenlijk dat doorzetten naar een ideologische variant. En mijn vraag was nu... Uh, is nu het islamistisch geweld van nu... zou je dat ook kunnen duiden in termen van het zoeken naar een eindrijk? Ook omdat ze praten over een wereldkalifaat... En dat is mijn vraag geweest. En het antwoord daarop is eigenlijk dat zij hebben zowel de religieuze als de ideologische elementen van het Westen behoorlijk verdisconteerd in wat zij doen. Dus ik zeg, van als je eh, het religieuze de variant 1.0 wilt noemen, dan kun je zeggen, is ideologisch is 2.0. En wat we nu hebben is 3.0, maar dat is niet omdat het zich halfweg tussen, eh, oh, oh, omdat het eh, weer een terugkeer is naar eh, religie. Maar ze hebben eigenlijk alles, alle stromingen hebben ze verenigd in zich. Als je het goed vindt, beginnen we toch heel even bij het begin. Je bent gaan zoeken naar wat bindt ze allemaal. En dat is die eindetijdsverwachting. Of het, het creëren van een heilstaat. En dat vind je al twee eeuwen geleden. Eigenlijk al meteen bij de vroegchristenen. Ja, eh, eigenlijk eh, mijn verhaal begint met... Uh, het Bijbelboek Openbaring als eigenlijk het oerverhaal. Omdat ik met name inga op de vraag... welke verhalen hebben we nou aangezet tot dat geweld? En eigenlijk zie je dat heel veel van wat er daarna gebeurt... allemaal varianten zijn op een aantal centrale ideeën... uit het Bijbelboek Openbaring. Namelijk de eerste zullen de laatste zijn... en de laatste zullen de eerste zijn. Uh, en om die reden uh, mag je uh, als mens... God een handje gaan helpen. En dat wordt later. Mag je als mens het historisch proces gaan versnellen... om te zorgen dat het heilsrijk eerder tot stand komt. Ja, want eigenlijk is het in, in beginsel... is het wachten op de uh, second coming, op de Messias die weer komt... op God die, die zorgt dat het allemaal goed komt. Maar als dat te lang duurt, dan mag je ja en uh, dat, uh, dat de zin... boel in gang zetten. Maar dat, dat mogen we in gang zetten... dat op zoek naar hè, die nieuwe orde die beter zal zijn dat veronderstelt automatisch, zeg je ook bij al die bewegingen... een vernietiging van dat wat ervoor was? Ja, uh, eigenlijk is het idee dat je uh, de, de, de wereld bijna kaal moet maken... voordat de, de nieuwe wereld kan komen. Want dat, dat heilsrijk, dat is perfect. Dus uh, het kan niet zo zijn dat er tijdens het heilsrijk nog... Uh, onvolmaakte dingen van het verleden zijn. En daarom zie je dat... Uh, bij nogal wat van die bewegingen... en men zegt van... we moeten tabula rasa maken... we moeten echt de wereld uh, kaal maken... voordat er iets nieuws kan komen. En daardoor zie je dat in de loop van dat proces... veel mensen ook eigenlijk als het ware... blijven steken in die vernietiging... en niet meer aan dat heilsrijk toekomen. Maar uh, uh, mijn... je, het is dus eigenlijk... <coughs> ik wou twee dingen zeggen... het is dus eigenlijk een... een, een... Een zoeken naar harmonie. He, dus, dus een situatie waarin geen tegenstellingen meer zijn. Waar, waar, waarin alles op een harmonieuze wijze samenvloeit. Nou, dat is, dat is lange tijd het geval. En dan krijg je eigenlijk uh, de, de interessante rol... die anarchisten spelen in de overgang naar uh, de 20e eeuwse uh, fanatisme. Want anarchisten... He, die kunnen eigenlijk zich moeilijk een voorstelling maken van dat eindrijk. Want dan gaan mensen toch vragen, ja, hè, maar, maar wie, wie bepaalt dan wat er gebeurt... en wie, wie maakt de wetten dan, enzovoort. En ja, dat is voor anarchisten bij uitstek natuurlijk een moeilijk te beantwoorden vraag. Want die zeggen, niemand mag over een maar ander dat heerst. Dat hoeft niet meer. Als er volledige harmonie heerst... dan doet iedereen gewoon waar hij zin in heeft of goed in is... en op, op wonderbaarlijke wijze... Leidt het ertoe dat iedereen ochtends vist? Ja, smiddag... dat, is, dat is inderdaad een marxistische idee. En, oh, nou, daar, en, ja. en, en daar zie je, hè, dus bij, bij, bij, bij Marx en Engels bestaat dat idee van die ideale samenleving nog. Daarmee zijn zij ook een perfecte opvolger van uh, de religieuze gedachten. Maar bij de anarchisten is er een remming. He, dat, allerlei anarchisten zeggen dat ook. Eh, wij hebben, ze zuchten nu al onder een juk. He, eh, en wij gaan niet eh, voor toekomstige generaties een nieuw juk bedenken. En wat je daardoor krijgt, is dat bijvoorbeeld Proudhon, he, als een van de grote eh, mensen achter het anarchisme, zegt van. Eigenlijk is de ideale situatie, is er een waarin die strijd als het ware vereeuwigd wordt. Eh, voortdurende tegenstellingen houden, want zodra de tegenstellingen eh, verdwenen zijn, dan worden de mensen lui, decadent en dat is helemaal geen heilstaat. En daarmee is, zijn de anarchisten eigenlijk een opstapje naar het idee van eeuwige strijd. Zoals je dat bijvoorbeeld bij nationaalsocialisten ziet. En zoals je dat in de huidige fase bij de jihadisten ziet. Ja, maar goed. Dan nog is dat één stroming in het anarchisme... Want bijvoorbeeld Kropotkin en in zijn voetspoor Roel van Duin... hadden dat helemaal niet. Die dachten Kabouterstad... Is een nieuw Babylon waarin alles goed georganiseerd is. En, en waar helemaal geen sprake is van. Ik, ik, ik, ik, wil, ik, ik wil even, even tussendoor, als jullie het goed vinden. Want volgens mij heb je het over twee verschillende dingen. Je hebt een anarchistische variant waar een ideale samenleving. dat is in zekere zin echt een vrije samenleving. En waar je Bob de Graaf over schrijft. dat, als ik het goed begrijp, gaat het over. Heldstaatverwachting waar degene die het heil organiseren ook precies weten hoe het heil er eigenlijk uit zou moeten zien. En dat als het ware ook voorschrijven. En dan begin je bij de middeleeuwen, bij Savonarola. Dat is ook 15e of 14e eeuw helm even. Eind, eind 15e eeuw. Eind 15e eeuw ja. in, in een Italiaanse uh, Florence. Flor ja. In Florence, waar de medici, de, de rijkdom, de, de, de decadentie aan de macht is. Dat is ook bijna vragen om problemen zou je zeggen. En dan komt daar die Savonarola en die zegt, we gaan het anders doen. We gaan het godsrijk op aarde stichten. Maar leg nou eens uit wat dat dan precies die ideologie volgens jou is, want dan weten we ook of het inderdaad een, een, een bouwsteentje is voor latere uh, ja. helstaatsideeën. Nou, het, idee, het centrale idee is dat altijd hè, de, de eerste de laatste zullen zijn en de laatste de eerste zullen zijn. Dus vaak wordt, eh, wanneer mensen het hebben over apocalyptisch of milanaristisch geweld, wordt gezegd van ja, het is gericht op een volkomen egalitaire samenleving. Dat is, dat is nou juist niet waar. En men, men wil die omkering van die verhoudingen. Daarom is dat Bijbelboek Openbaring in de, in de loop van de eeuwen ook zo'n subversief boek oh. geweest. Omdat het niet alleen zegt van het is een strijd tussen gelovigen en ongelovigen, maar het is ook een strijd tegen de koningen, tegen de legeraanvoerders enzovoort, eh, tegen de mensen die Rijkdom hebben verzameld met handel. En wat zij dus eigenlijk willen. is een, zoals ze het wel eens omschreven. een paradijs voor een secte. Het is een paradijs voor louter de gelovigen. en de anderen moeten branden in de hel. Ja. Dat... Ja, zoals dat er heel vaak. toch wordt gezegd dat sectes ook een uiting zijn van sociaal protest. Ja. En, en in mijn boek beschrijf ik met name. de grote bewegingen. de, de successtories. Degene die het verhaal van. Gerechtigheid uh, zodanig hebben geformuleerd dat ze daarmee ook vaak een, een nou ja, in stad, uh, om een stad gaat tienduizenden als aanhang hebben, maar op, uh, als het op nationale schaal gaat, uh, miljoenen aanhang hebben gekregen, soms mondiaal. Uh, maar daar staat natuurlijk tegenover dat er ook heel veel figuren zijn die iets dergelijks verkondigd hebben en die uiteindelijk als dorpsgek geëindigd zijn. Ja. Maar als we nou kijken, je zegt, het is eigenlijk 17 eeuwen lang zijn het de, de, de geestelijke die daarin de, de, de, de toon aangeven. En die worden op een gegeven moment, wordt die rol overgenomen door de intelligentia. Ja. En met de verlichting. Ja, eh, eigenlijk begint dat al tijdens de hervorming. He, dan zie je dat je allerlei lekenpredikers krijgt. Want dat is een van de momenten waarop je ziet dat zoiets aanhang krijgt... als mensen die uh, tot dan toe uh, weinig toegang hebben gehad... tot een, een, een centrale waarheid, uh, dat plotseling wel krijgen. En dat zie je bijvoorbeeld in de uh, tijd van de hervormingen. Als er wordt gezegd van uh, iedereen kan zelf uitleggen wat de Bijbel is. En dat is het idee van Luther, daar heb je helemaal geen, geen geestelijke hiërarchie voor nodig. Dus ga dat zelf maar doen. En dan ontdekken mensen opeens het Bijbelboek openbaring... en gaan daar allemaal zelf hun verklaringen voor geven. Iets soortgelijks zie je de afgelopen decennia gebeuren... in delen van het Midden-Oosten. Waar mensen opeens geletterd worden en zelf toegang hebben tot de Koran en dan gaan zeggen van... ik ga daar mijn persoonlijke uitleg aan geven. En die gaan accenten, hè, hoewel ze zeggen... ja, we nemen het, hè, de Koran tot ons of we nemen de Bijbel tot ons. Maar ze gaan hun eigen eh, onderstrepingen maken in, in die heilige teksten. En daarmee komen zij, eh, althans een deel van de mensen... komt daarmee uit op dat geweld geoorloofd is... om die heilstaat naderbij te brengen. Dus, dus je zegt eigenlijk zoals Jantje van Leiden uit Münster... ik geloof ik, wat was het, de bakkersknecht of zo? Ik, denk, ik ben het even ja. kwijt. Uh, daar de leiding neemt en zegt... ik sticht hier op basis van de openbaring een godswijk... zo zijn er nu mensen ergens in, noem eens wat, in, uh, in, in Palestina... die de, de, de Koran lezen en ik, oh ja. Nou, eigenlijk als je kijkt naar uh, welke mensen... in de afgelopen decennia uh, de grote... Uh, ik zal maar zeggen schriftgeleerden zijn geworden van het islamisme. En dan praat je over een Sayyid Qutb in, in Egypte. Dat is een, duidelijk een, een, een leek die dat naar voren heeft gebracht. Hè. En de traditionele eh, imams die verzetten zich ook tegen dat idee van hem. Of als je kijkt naar Iran, eh, daar is het ook een leek... die naast Ghomeini eigenlijk eh, zodanige uitleg geeft aan de shiïtische islam... dat mensen bereid zijn om in opstand te komen. Maar wat is dan uiteindelijk toch de legitimatie en aan die, die aantrekkingskracht van dat geweld? Waarom werkt het? Het werkt in situaties waarin mensen het idee hebben dat de wereld op zijn kop staat. En dat zie je eigenlijk. In mijn boek haal ik met name Kubbels naar voren. Die heeft in zijn dagboeken, die hij puur voor privé gebruik had... daarom zijn ze zo, zo interessant. Hij noemt zijn dagboeken mijn Biegstoel. En daarin schrijft hij voortdurend van... ik ben gewoon ziek van dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog heeft verloren. Uh, ik, uh, de wereld staat op zijn kop. Ik kan niet meer leven in een wereld waarin Duitsland achteraan staat. Uh, ik weet niet meer of ik op mijn voeten of op mijn hoofd op de aardbol sta... Dat is precies het type situatie waarin mensen bereid zijn om dan plotseling te zeggen, als er iemand is die nu kan uitleggen wat gerechtigheid is, hoe wij gerechtigheid kunnen bereiken en daarmee tegelijk ook aanwijst dat ongerechtigheid is en hoe we daar een eind aan kunnen maken, dan hebben die mensen die die omduiding van dat oerverhaal van de apocalyps naar voren brengen, hebben succes. Ja, dus in, in het geval van Goebbels is, is Hitler de Messias? Wat ja, hij, uiteindelijk... he, hij noteert in, in 1924 in zijn dagboek van... Heer, geef ons een wonder, geef ons één man. He, dat is, en, en dat is een paar jaar voordat Goebbels Hitler omhelst als de man die het moet worden. Ja, en Hitler die op een gegeven moment zichzelf ook als de Messias gaat zien. Want dat is dus ook een kenmerk wat je elke keer weer bij al die bewegingen terug ziet. Er is iemand die die rol op zich moet nemen. Ja, je hebt, je hebt iemand die het verhaal moet vertellen. Uh, en, en iemand die die rol op zich moet nemen. En soms valt dat samen. En bij Hitler zie je dat eigenlijk vanaf begin jaren twintig mensen uh, hem beginnen in die rol te dringen van Messias. En hij zelf... Gaat daar eigenlijk in mee. Aanvankelijk zegt hij nog: Ik ben Johannes de Doper. Na mij komt iemand die. Dat is, dat is echt de man op wie je zit te wachten. En in de loop van tien jaar zie je hem verschuiven naar de positie van: Eigenlijk ben ik de Messias en heb ik een rechtstreekse relatie met de Voorzienigheid. En ik kan jullie vertellen wat de Voorzienigheid. Dat is zijn, meestal zijn aandaring voor God. Wat God wil. En zie je dat nou ook. Um... Bij de islam is daar ook die, die eenzelfde soort traditie in? Wat leidt tot die mensen die nu dat omarmen, uh, die gedachte van de hel staat en we kunnen het hier op aarde bereiken door met geweld dat te, te werk te stellen? Of is dat iets wat ze hebben overgenomen van het christendom door dat te bestuderen? Of van de ideologieën die daarvoor in de plaats zijn gekomen? Nou, de Koran kent. Eigenlijk een zelfde soort einde van de wereld als in de Bijbel. Dus er komt een einde der tijden. Het einde der tijden zal heil brengen, maar daar gaat een geweldig gevecht aan vooraf. En om te weten wanneer dat moment nabij is, zijn er allerlei tekenen die je kan interpreteren als het begin van de eindtijd. Dat is allemaal hetzelfde. Maar wat er op een gegeven moment. Anders is, is dat in de Koran geen aankondiging is van een soort Messias. Die, die vind je eigenlijk buiten de Koran, in andere islamitische teksten. Daar is een aankondiging van de mahdi of de mechti als de nieuwe Messias. Die gaat ook dat als strijdend dat heilsrijk brengen en die moet ook geholpen worden. Die gaat op aarde een leger verzamelen. En nou is er bijvoorbeeld binnen uh, Al-Qaeda en, en rondom Al-Qaeda... is er verkeer, verschillende keren gesuggereerd aan Osama Bin Laden... zou jij nou niet de machti of de mechtie willen worden? En uiteindelijk besluit de uh, leiding van Al-Qaeda dat niet te doen omdat ze toch de verwachting hebben dat als je gaat zeggen dat de macht die het allemaal komt regelen, dat de mensen te weinig bereid zullen zijn om in actie te komen, om, om geweld te gaan plegen en dat ze een beetje achterover gaan leunen. Uh, een andere belangrijke overweging van Osama Bin Laden lijkt te zijn geweest dat hij er erg van overtuigd was dat als de macht die omkwam de beweging zou instorten. En hij was er voortdurend van overtuigd van ik ga wel dood, maar de beweging moet voortleven. En daarom kiest hij bewust ook, uh, met zoveel woorden, voor de rol niet van de machtig, maar van een martelaar. Maar, en is het nou ja. begonnen bij Al-Qaeda, dat dat zo'n enorme impuls heeft gekregen? Of is dat begonnen bij uh, de revolutie in Iran met de Chomeini? Nou, het zijn eigenlijk twee sporen. Als je binnen de Soenitische wereld kijkt, dan begin je in de jaren 50, 60 met Said Qutub, die eigenlijk uitlegt van er, er, er moet een soort voortdurende strijd komen, een, een voortdurende jihad. Dat is de lijn die eigenlijk door iemand als Osama Bin Laden ook wordt gevolgd. Daarnaast heb je in, het, uh, in de Sjiitische islam, in Iran, heb je wel het idee dat er een theocratie moet komen. En die wordt ook bewerkstelligd door Ghomeini. Dat zakt wanneer Ghomeini uh, tien jaar na de Iraanse revolutie overlijdt... weer enigszins in. Maar wordt vanaf 2005 weer erg gestalte gegeven... door president Ahmadinejad. Mm -hmm. Dat is echt iemand die gelooft voortdurend in de eindtijd. Die heeft ook het idee dat als hij de algemene vergadering... van de Verenigde Naties uh, toespreekt... Mm -hmm. dat er een stralenkrans om zijn hoofd heen is... die uh, zet uh, ook infrastructuur op in Iran... om de komst van de macht die en zijn legers voor te bereiden... Um, wat, wat, ja, dat is een beetje, het klinkt een beetje zulke te vragen. stellen. Ja. Ja. Als, jij, als ik jou zo hoor, dan, dan hoor ik toch wel Meindelijk, uit het standpunt dat, dat islamisme een ideologie is. Dus dat Wilders daar een, een, een punt heeft. Nou, wat ik, wat ik zeg is dat er een voortdurende combinatie van religie en ideologie is. He, je kunt. Je kunt die twee eigenlijk niet ontkoppelen. Dat is een, laat zeggen, een westerse idee. Je ziet voortdurend westerse wetenschappers ruzie maken over de vraag... is dat islamisme, is dat nou religie, is dat nou politiek? En voor die mensen zelf is het gewoon één Maar dat geheel. is toch vanaf de zesde eeuw zo geweest? De, de hele islam is toch altijd met het zwaard zichzelf aan het spreiden geweest. Is de politiek en religie is voor de islam toch altijd één geweest. Er is toch niks nieuws onder de zon in deze? Nou ja, je ziet dat in de loop van de tijd ja, heel een individuele, basis. heel pragmatische oplossingen ja, zijn tuurlijk, gezocht. Die maar... voor, voor, voor een deel toch ook een, uh, je zou zeggen, in de buurt komen van een scheiding van kerk en staat. He, die, oh, ja. Dat soort vormen kent uh, de, de islam ook. Uh, alleen die, die islamisten, uh, die, die willen geen, werkelijk geen enkel onderscheid maken. Maar nog even tot slot dan, Bob de Graaf. Dat, dat inzicht wat je verkrijgt door te zeggen... van nou, het lijkt in, in, in zoveel facetten op het vroege christendom... en de, de ideologieën die daarvoor in de plaats zijn. Helpt jou dat, dat nu die, die, die islam beter te begrijpen? Die fanatisten, die fanatici beter te begrijpen? Ja. Brengt dat op een, jouw studie op een ander plan? Ja, kijk, mijn, mijn idee hè, toen ik een aantal jaren geleden met dit boek begon... was van... Dan kunnen wij het misschien beter begrijpen door het in de traditie van apocalyptisch geweld te zien, dan door het als terrorisme te bestempelen? En eh, ik ben geïnteresseerd in de motieven van mensen waarom ze geweld gebruiken. En terrorisme vertelt over het algemeen niets over de motieven. Terrorisme is eigenlijk een. Je zou kunnen zeggen een kunstje. Een kunstje dat gebruikt kan worden door mensen van eh, links, door mensen van rechts... door mensen met een religie, door mensen met een ideologie. Maakt er allemaal niet uit. Iedereen kan dat kunstje gebruiken. En ik denk dat de, mijn benadering ertoe bijdraagt... dat we het beter begrijpen waarom mensen in actie komen. Om verder te lezen, leest u het boek van Bob de Graaf... op weg naar Armageddon, de evolutie van het fanatisme. Hartelijk dank, boek. Dan is het nu vijf over half elf precies. En tijd voor de column van vandaag. Philip Vreeks. Ja, over heilstaten gesproken. Een van de mooiste dingen die mij als Parijzenaar in spe is overkomen... was mei 68. De studentenopstand die gevolgd werd door een landelijke stakingsgolf... en de daaruit voortvloeiende politieke crisis... Wat begon als een lokaal protest op de campus van de universiteit in de voorstad Nanterre... omdat de jongens niet in eh, meisjesflats mochten komen, zo eenvoudig was het... leek een paar weken later uit te groeien tot een echte revolutie. Een Parijse lente, om zo te zeggen. Men zou het later hebben over le joli mois de mai, de mooie meimaand... met licht nostalgische intonatie. Het was inderdaad een mooie meimaand. De maand van de verbeelding aan de macht, onder de kassei, het strand. Het is verboden te verbieden. De maand van lange, zwoele nachten met eindeloze demonstraties. Prikkend traangas, verbroedering voor altijd op de barricades. Meppende oproerpolitie, bezettingen. En tenslotte de totale ontwrichting van het openbare leven. Dat laatste was misschien nog wel het leukste. Alsof Parijs implodeerde. De macht machteloos. Alles lag plat. Het openbaar vervoer, geen vuilophaal meer... alle openbare diensten gesloten, theaters bezet... bedrijven noodgedwongen werkloos. Want, en dat zou later het meest traumatische blijken te zijn... er was geen benzine meer in het land waar de auto heilig is. De economie kwam krakend tot stilstand, Frankrijk ging op slot. Van Lieverlee deden we alles lopend, of liftend, voor zover dat kon. Aanvankelijk was de sfeer bijna euforisch, zeker in Parijs. Je werd aangesproken als kameraad en spontaan getutoieerd... wat in Frankrijk normaal gesproken beschouwd wordt als een ongewenste intimiteit. <coughs> Zelfs het grootste Franse dagblad, Franse Soir... zeg maar de krant van Wakker Frankrijk, nam het op voor de studenten. Overal in de stad werd heftig gediscussieerd. Ook het woord was bevrijd. Het zou allemaal anders worden. De wereld werd bestormd. De hemel werd bestormd. De vraag was alleen wie had het beste isme voor een wereld van liefde en vrede die zich per definitie had ontworsteld aan de consumptiemaatschappij. Ik genoot en voelde me solidair met mijn leeftijdgenoten, maar kon er geen touw aan vastknopen. Ook al omdat er een veelheid aan Maoïsme, Trotskisme, Situationisme, Marxistisch-Leninisme en andere communismen bleek te zijn de een nog zuiverder in de leer dan de ander. Allemaal soldaten van de ware revolutie. Toen ik een keer iets opmerkte dat ongetwijfeld polderachtig zal hebben geklonken... werd ik weggehoond als een reactionaire burger, een petit bourgeois, een social traître. Verrader van de grote zaak. Zo ben ik tenslotte terechtgekomen op het Instituut voor Politieke Wetenschappen in Parijs. Een van die Franse hogescholen waar de elite wordt gevormd. Er was een speciale cursus voor buitenlanders... Ik wilde het begrijpen. Die ismen vonden ze daar op zich niet zo relevant. Niet gelijk hebben, maar gelijk krijgen. Dat was de kwestie. Hoe macht verworven wordt. Hoe de lijnen lopen. Macht was in die tijd in Nederland een vies woord. Je had het wel nodig, maar je moest het vooral niet hardop zeggen. Alleen wist ik dat toen nog niet. Zo werd ik in Parijs als het ware politiek ontknaapt. Mei is een toeristenmaand. De stad zat vol vakantiegangers. Veel Amerikanen, geterroriseerd door de angst voor het rode gevaar. Er werd een convooi georganiseerd om de toeristen te evacueren. Op een vroege ochtend, toen de opstandige studenten... ongetwijfeld nog bezig waren om ook de seksuele revolutie te vieren... stond op de avenue de Lopera een onafzienbare rij bussen klaar... om de buitenlanders naar het veilige elders te brengen. Brussel in dat geval. Misschien was dat wel een eerste moment van kentering. In mijn keurige flatgebouw werd bij de conciërge geklaagd... over die Hollander die in de lift de Internationale had gefloten. Toen kwam de goal en zeiden dat het afgelopen moest zijn... met die chien Li het poepen in bed, zoals de letterlijke vertaling luidt. En de volgende dag was er plotseling weer benzine. Orde hersteld, macht herverworven. Mooi vak politieke wetenschappen. Enfin, daar weet meijndert Venema veel meer van dan ik. Ja, ja, Philip veel. bedankt. En, en ja, je verwijst al gelijk naar je buurman meijndert Venema. Meindert, even voor we op, op, op je boek ingaan. Um, um, waar zat jij in 1968? Ik zat in de Costa Brava. Zo. Want <laughs> ja. ik was reisleider. En ja, uh, mij dacht uh, al voor, je... voor het... Uh, voor het bedrijf Eurotex, die in de, in de Costa Brava altijd Eurosex genoemd werd. Omdat ook daar, zonder al die opstanden, toch een seksuele revolutie plaatsvond. Een revolutie zou je kunnen zeggen, aan de Costa Brava. Maar je Brava. was ook niet de student in, in Utrecht misschien? Of was, of ik was nog koorlid, ik oh, was naar ja. Amsterdam gegaan. Maar ik, ik, uh, ik bracht mijn, uh, mijn zomers door om, om geld te verdienen. En, ik, en dat was een hele aangename manier om geld te verdienen. kan ik je in vertrouwen mee Goed, nou ja, afgelopen vrijdag uh, uh, hield je in het debatcentrum de Bali uh, uh, een, een, een warm, bloedig pleidooi voor het behoud van de ouderwetse professionele ethiek in Nederland onder bestuurders. Ja. Uh, want dat dreigt te verdwijnen, zowel op een eerste plaats op de hogescholen, maar ook op de universiteiten. In je boek zeg je dat er iets aan de hand is met Nederland, dat onze elite enigszins aan het verhufteren is. Uh, dat heb je twee weken geleden ook al een beetje uitgelegd bij je afscheid als professor. Um, je bent dus, laten we het maar zeggen, een politicoloog... die zich zorgen maakt en in je jongste boek... Help de Elite verdwijnt maak je ons deelgenoot van die zorgen. Uh, nu we het toch over zorgen hebben, heel even maar GroenLinks. Je hebt ooit tot die bloedgroep behoord als, als cpn'er... als voorloper van uh, GroenLinks, voor het gemak maar even. Beleven we nu het einde? Nee, dat geloof ik niet. Er is, toch een, er, is, er, is, er is plaats voor een klein uh, riviertje uh, wat groen en een beetje links is. En, uh, en dat, uh, daar is nu, uh, heeft iemand een steen in, in het water gegooid. En uh, ja, dat over, over een maand weet niemand dat meer. En als jij mag zeggen, wie zou dan dat uh, riviertje de, de leiding van de. Nee, ik ben doen? voor sap, omdat is, ik ja. uh, voor, voor uh, deskundige en een betrouwbare leiding ben daar zullen we verder geen vragen over stellen, want het andere is, is... Nou ja, nee, maar kijk, luister eens even. Die sap is ja. natuurlijk een, ja. een, een, een financieel-economisch wonder. Ja. Um, en dat is in de huidige tijd... Uh, wonder zelfs. Ja, ze is echt heel erg goed. Ja. en. Uh, en uh, dat, dat moet hebben nodig. Ja. Goed, als, als we het uh, goed zien gaat een groot deel van je boek... of een deel van je boek over het onvermogen van de weldenkende elite in Nederland... om de pijnlijke werkelijkheid van Henk en Ingrid te begrijpen... tot zich door te laten de dingen. Je schrijft bijvoorbeeld over Geert Mak... dat hij de cafébezoekers in Jouwerd... die jij toevallig ook kent omdat je daar in dat gebied uh, gewoond hebt... Uh, dat zijn bij hem hele andere mensen dan bij jou. Ja. Uh, leg eens uit, hij idealiseert ze... en jij hoort van die mensen hele andere dingen. Ja, omdat wij... wij um, la, laat ik het zo zeggen... Toen, lang, lang geleden... Um, was ik lid van de communistische partij... en hield Marcus Bakker een vlammende toespraak. Toen was er al een, de opkomst van een centrumbeweging. En, en toen riep um, Marcus Bakker na een, een, een mooie inleiding uit... de Nederlandse arbeider is niet racistisch. We, we horen het, we zeggen. Um, ja. En dat leiden tot lang, langdurig applaus. Langdurig applaus. En ik was daar en ik applaudisseerde mee... en ik voelde dat ik dat, ik dat graag wilde geloven... En dat ik daarom applaudisseerde. Maar dat ik eigenlijk wel wist dat het niet waar was. Het was hij probeerde ons een hart onder de riem te steken... door te zeggen... De Nederlandse arbeider is niet racistisch. En daar zit een, een element van self-fulfilling prophecy ook in. Nou, dat is wat Geert Mak eigenlijk ook doet, maar dan in, in de vorm van een, een nostalgische historicus. Die zegt: nee, het valt allemaal best mee. En die mensen zijn een beetje in de war geraakt. En da, daardoor lopen ze achter Wilders aan. Maar je moet niet denken dat die mensen xenofoob zijn en zo. Mijn, mijn, mijn oom was een nette man. En eigenlijk zijn al die mensen wel nette mensen. En ja. Um, dat betekent tegelijkertijd dat degenen die uh, zeggen uh, ik ben zo niet, dat die niet gehoord worden. Ja, even, even een citaat uit jouw boek. Ik kan het niet laten. Ja. Uh, een, een van die mensen uit de buurt van jou die zegt tegen jou ja. op een gegeven moment over als het over het probleem Amsterdam gaat, die lost dat heel simpel op. Ze moesten een atoombom op Amsterdam ja. gooien. Ja. Dat is een andere taal. Ja. Nou ja, dat, en het, het interessantste is nog dat ik zeg maar... Ik, ik, het leidde bij mij tot een lange stilte. Dus ik keek hem aan. En toen besefte hij wel dat ik het met deze oplossing niet eens Want was. Want jij woont in Amsterdam. <lacht> nou, ja. ik, ik kwam daar vaak. <lacht> ik kwam daar vaak, dat had hij ook wel in de gaten. Maar ik ja. woonde ja. naast hem. Dus ja. ik had mij ook van het domme kunnen houden. En ja, ja. denken van, nou ja, die volout die houdt ongeveer op bij Stavoren. <lacht> ja. uh, maar toen zei hij... En dat vond ik het interessant. Hij, hij zegt: Ik weet het wel, het is een verschrikkelijke oplossing. En de goede moeten met de kwade leiden. Ja. Maar heb jij een andere oplossing? Ja. En toen dacht ik: ja, deze man die, die staat in zijn optiek het, het water aan de lippen. Ja, die en, denkt: en er moet iets gebeuren, er moet iets ja. gebeuren. En er gebeurt niks. Die elite deed maar niks, deed maar alsof er helemaal niets aan de hand was. Dat was in de tijd dat iedereen die zei. Uh, we moeten de emigratie wat verminderen. of uh, die, die, die buitenlanders moeten onze taal leren. Dat waren racisten. Het was in de tijd dat Mohammed Rabba vond dat, uh, dat het racistisch was. om immigranten om te dwingen. het Nederlands te leren. Dat moet je wel beseffen. Ja. Ja, en dan ontkent je een heel deel van wat er. van wat, van wat, sentiment er, wat er leeft. Ja, wat er Goed, je artikel waarop je afscheidsreden als hoogleraar is, nee dat is niet hetzelfde. Je, je artikel, die, de, de elite verdwijnt. Laten we daar ja. even best ja. um, Als je tegenwoordig bij Albert Heijn gaat werken, moet je een diploma hebben. Hoezo ja. verdwijnt de elite? Leg eens uit. Welke nou, elite ik verdwijnt? Ik kijk, dat afscheidscollege gaat eigenlijk over de verhuftering. Daarmee wil en... je zeggen dat er nu veel meer mensen gestudeerd hebben dan ooit tevoren? Oh. Nou, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... dat hoezo verdwijnt de elite? Nou ja, We hebben ik bedoel heel veel elite. te zeggen... en niet, niet dat, ik, ik, ik zeg niet dat er geen mensen meer zijn... die zeer hoog opgeleid zijn. Ik zeg ook niet dat er geen mensen meer zijn... die zeer rijk zijn. En ik zeg ook niet meer dat er mensen zijn... die hier de, de, de zaak in handen hebben... qua besluitvorming. Okay, ik zeg ik alleen dus maar een dat, soort de elite, elite. dat de elite... wat ik onder elite versta... is een groep mensen... die enigszins uh, samenhangt... en die probeert om een visie te ontwikkelen op hoe het verder moet... en daar iets aan te doen. En mijn, mijn, uh, con, ik constateer dat die, dat die elite uh, uiteenvalt... dat de oude, het oude geld leidt niet meer... en het nieuwe geld kan of wil niet leiden. Het nieuwe geld dat is voornamelijk bezig om, om zich in... Uh, om zich in het Zwitserland te vestigen, omdat je daar, omdat je daar geen vermogensbelasting maar betaalt. Maar dat, dat die elite dus, zeg maar, als, als een soort elite van de geest... die de, de, de leiding van het land op een verantwoordelijke manier op zich ja. wil nemen... aan het verdwijnen is, dat beschrijf je in dat, in dat ja. verhaal. Er gaat aan vooraf dat je zegt, er is ook een parallelle geschiedenis... van het woord verhuftering wijst er al op, dat dat zo populair geworden is... Van Verhuftering van Nederland. En, dan, ja. en dat is zo aardig aan je verhaal. Je, je laat jezelf niet buiten beschouwing. En je schrijft als waarde, of je legt uit, moet ik eigenlijk zeggen, dat jij zelf ook twee keer in je leven een hufter bent geweest. Eén keer als korpsstudent. Ja. En één keer in de jaren zestig, in de tijd waar Philip het net over had, als linksstudent in Amsterdam. Ja. Nou, verklaar je eens nader. Leg eens uit. Nou ja, ik, werd daar lid, ik, ik kwam niet helemaal niet uit een academisch milieu. Ik werd lid van dat Utrecht Studentenkorps met een soort idee van: dit is de elite. Dus die mensen lezen veel boeken. En, en begrijp je? En discussiëren ja. over Sartre en over uh, Merle Maar dat kwam daar binnen in een sociëteit waar alleen maar bier gedronken werd. En waar geen dames werden toegelaten. Uh, behalve dan voor het Utrechts um, Studentenorkest. En dan mochten de dames via de hoofdingang naar de bibliotheek, waar de repetities waren. En die dames deden dat muisstil stil, want als zij opgemerkt werden... dan um, begon die hele uh, hitsige uh, uh, sociëteit te roepen... gleuven, gleuven. En toen dacht ik, wat, wat, begrijp je, wat is dit voor een... Hu hufters, hufterige bende, en toen realiseerde ik mij... dat die mensen toch nooit hufter werden genoemd. Dus wat ze ook deden, als er een kroegje al was... dan stond er op het Janskerkhof door de politie uh, borden van... mensen, parkeer je auto hier niet... want we kunnen de veiligheid van je auto niet garanderen. Maar dan zei niemand, omdat daar een bende hufters Okay. Ja, maar ze hadden dat, dat... tegelijkertijd ook een enorme pretentie over de mores die ze dachten zelf toch uit te dragen, de koorstudenten. De nou ja, zij hadden natuurlijk een, een, een, een dubbele moraal in de zin van... Zijn, je moest leren ja. dat, dat de normen en waarden die voor de maatschappij gel, golden... dat die natuurlijk niet voor jezelf golden. Ja, maar en bedoel, dat ze, is het kenmerk de, de, de, van de elite, dat die zegt uiteindelijk... moeten, moeten wij natuurlijk een, een wat... R, r, r, r, r, r, grotere ruimte hebben om te doen wat nodig is dan de, de, de brave burger. Geen enkele ja. andere groep die roept politesse de hele tijd, uh, toch? Dan de korte. Ja, maar dat komt omdat ze dan. Waarom roep je dat? Omdat ze allemaal van die heftige dingen ja. doen. Dus dan moet je op een gegeven moment roepen politesse. Ja. Uh, dat is de eerste heftigheid. De tweede heftigheid is jezelf als linksstudent. Uh, waarin men op een hele heftige manier omgaat met. Uh, ja, geestelijk gezag van echte wetenschappers, van professoren, et cetera. Ja. Ja. Maar, maar wat is nou precies het punt waar die heftigheid van zeg maar, wat je nu beschrijft ook wordt meegenomen? Door de elite, dat die elite ook verhuft. Waar, waar gebeurt dat dan? Nou, in Froen Nederland bijvoorbeeld. Hè. Piet, Piet Grijs, <laughs> die, die schrijft een column over de kut van de koningin. En die, en die, en die noemt, uh, um, noemt uh, Buikhuizen een kale, impotente carrièrewetenschapper. En, um, en die vergelijkt uh, Ruding met uh, Eigman, omdat hij uh, iets doet aan, de, aan het misbruik van uh, de sociale. Uh, voorzieningen, al dat soort dingen is natuurlijk een vorm van verhuftering die men niet zag. Dus de, de, laat ik zeggen, de elite ver, verbreedt zich en, um, en de, en de verhuftering wordt uh, niet als zodanig beschouwd totdat hetzelfde gedaan wordt. Door Henk en Ingrid. Precies. En dus nou. als Henk en Ingrid het hebben over de kut van de koningin... dan is de beer los. We, we gaan nog eventjes... Uh, want je, je begint er zelf al over Henk en Ingrid. Dat is, de, laten we zeggen, dit zijn voorlopers van Henk en Ingrid... die de verhuftering in Nederland heel goed onder woorden hebben gebracht. We gaan er even naar luisteren. Kom maar. U bent direct, doch lef verbonden met onze studio De Haag. Goedenavond, dames en heren. Mogen wij even tien minuutjes van uw kotsbare tijd roven? Venzo. Dit is de eerste uitzending van de Tegenpartij. De Tegenpartij die is opgericht door de heer Teddy van Es en mij. Waar gaat het om? Nederland is ooit groot geweest door de vrije jongens. Grote en kleine zelfstandige ondernemers die nooit te broert waren... om 48 uur per dag hun handen te laten wappelen. Wel nu, kijkers. In dit Nederland zien wij dat deze vrije jongen... met uitroeiing en sterving bedreigd wordt. Deze vrije jongen is een gevangene van het systeem geworden. Een pario. Zo. En daarom zeggen wij... Al onze vrije jongens moeten vrij. Stem daarom voor de tegenpartij. Ja, ja, iedereen heeft het natuurlijk herkend. Coat als de tegenpartij samen voor ons eigen. En nergens een maximum snelheid. Het klonk, het klinkt heel bekend. Maar dit fenomeen. wat heeft dit nou te maken met de huftigheid? En de, wat jij constateert, de verdwijnende elite. Of althans de elite die de normen van de elite is vergeten. Nou oh ja. Of, of, dit is een heel mooi mooi um, uh, ja, fragment in je boek. Omdat ja. in 1981 doet ze dat voor. Uh, de lui worden zo populair dat uh, dat de makers van dit programma deze twee heren laten uh, neerschieten uh, tien dagen voor de verkiezingen. Uh, omdat ze bang zijn dat het allemaal tot, te veel tot politieke commotie gaat leiden. Want Kees van Koot en Wim de Bie waren natuurlijk niet van de stroming van de Vrije Jongens. Maar tien jaar later, of twintig jaar later... wordt er een echte politicus met een echte tegenpartij neergeschoten. En in die periode daarvoor zie je al dat, uh, dat er allerlei be bestuurders dit programma overnemen. En als dus bijvoorbeeld uh, uh, uh, uh, Veld af moet treden... Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, uh, een grote gaaier. Die moet aftreden omdat hij dus met op, op, op papier van de universiteit... Uh, opdrachten binnenhaalt voor zijn eigen BV. En dan zie je dus dat daar een discussie over ontstaat. En dan zie je dat de mensen die hem verdedigen... bijna letterlijk... Uh, het programma van de tegenpartij parafraseren, maar dan natuurlijk niet in, in zo'n komische bewoording, maar wel in de zin van mensen die zo hard moeten werken, die moeten toch niet gebonden zijn aan, aan ouderwets moralisme noemen dat. Ja. En ouderwets moralisme was dat dat je, dat je niet uh, uh, uh, vermenging, functies vermengde. Maar dan kijken we dus eigenlijk verkeerd. Want bij de tegenpartij denkt iedereen altijd aan de SP. Maar jij zegt, nou, dat, dat mag je misschien ook wel doen... maar kijk vooral eens naar uh, die, die mensen die in de eerste plaats... voor zichzelf schijnbaar ergens zitten of zich de vraag stellen... wat schuift het, die in de politiek en openbaar bestuur hoge functies hebben. Dat zijn de echte tegenpartijen. Ja, Ik vind het heel grappig dat jij aan de SP denkt. Ik helemaal niet. Ik heb de SP nooit als een tegenpartij... Beschouwt in deze zin, zin. hoor, ja, omdat ja. hij namelijk, nu, ze waren wel overal tegen. Maar het, het was beslist niet de, de Partij van de Vrije Jongens. De, de SP was natuurlijk een, een, een links socialistische partij, die een maoïstische achtergrond had, maar die probeerde om, om uh, zeg maar, juist uh, uh, wel met een, met een zekere mate van populisme. Maar toch, het, het ver, fatsoen, het, het ouderwetse moralisme. Te ja. en Die pleiten helemaal niet voor vrije, vrije, de vrije jongens. Ja, nee, maar nu zeg je het ouderwetse moralisme te herstellen. Dat is typisch SP. En de grap is natuurlijk dat Pim Fortuyn. Dat aan de ene kant zeg je is hij uh, verpersoonlijking van die vrije jongensmoraal. Ja. Tegelijkertijd brengt hij ook het ouderwetse moralisme weer als programma terug. Ja. Ja, nee, ja, omdat. Dat, uh, uh, ik ben een tweeling, dus ik, uh, ik heb veel zielen in mijn borst. Maar ik denk dat dat in de algemene zin wel zo is. Aan de ene kant is dat idee van die vrije jongen spreekt dus erg aan. En mensen willen graag uh, 130 rijden uh, of 140 of zelfs 150 op de snelweg. En tegelijkertijd zien zij het, het gevolg daarvan met angst en beven tegemoet. En dan grijpen ze weer terug op dat ouderwetse moralisme. Ja. En daar zit natuurlijk een spanning... die, die Fortuin op een, op een geweldig knappe wijze heeft uitgebaat. Nu noem je in uh, je verhaal, tot slot... je vader, 30 jaar lang bijna directeur... van een gemeentelijk slachthuis, uh, onkreukbaar. Ja. Is hij een voorbeeld hoe het weer zou kunnen met Nederland? Nou, wat mij opviel... Ik ben nu bezig met een, met een roman over dat slachthuis. Maar wat mij eigenlijk opviel... Ja is um, dat hij, uh, waarom had hij zoveel gezag? Omdat hij niet om geld gaf. En hij moest dus als het ware gezag uitoefenen... op mensen die allemaal met grote Mercedes uh, op het terrein op kwamen rijden. En hij moest ook altijd die Mercedes keuren. Want zij vonden het heel belangrijk dat mijn vader zei... mooi wagentje, uh, Leen. <lacht> maar, en, <laughs> en dan stapte hij op zijn fiets en fietste naar huis. En die, en die mensen hadden dat idee ook van... Want deze Venema, die, die, die gunt ons dat wel, maar zelf kan het hem niks schelen. Goed zo. Mijn Venema, bedankt. Wie je boek wil lezen, helpt de Elite Verdwijnt, is uitgekomen bij Bergbakken en het is echt een aanrader. Na het nieuws zijn we er weer. Dan gaan we de historische boeken bespreken van de afgelopen maand. En de documentaire luisteren over de vroegste jaren bij de KLM in de cockpit. Tot na het nieuws.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 Of grand? Dan kunt u inspreken op Govert's antwoordapparaat, de perstribune. Zometeen vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wil je beter leren coachen? Welkom bij de Alba Academie. Daar leer je van professionals met een team voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl Een groot voordeel van de Volkswagen Dealer is...